De gemeenschappelijke factor. Oorspronkelijk luisterspel door Paul van Herk, bewerkt door André Mures. Larry, ik zou het wat kalmer aan doen met die whisky. Ah, vind je? Jazeker. Op die manier zou je het nooit tot inspecteur brengen zoals ik. <laughs> Bescheidenheid stiert aan mensen, zeg maar. Waarom ga je niet een beetje dansen? Ach, barst Jackson. Je danst op zeker ook niet? En met de whisky ben je zelf ook niet zo zuinig. Als jij zo doorgaat, blijf jij niet lang, inspecteur. Zeg, die manier van leven zou mij interesseren. Wat voor leven? Net zoals die vent daar links van je. Met dat witte smokingjasje. Oh, die met dat mm -hmm. Die Niet al dat vrouwelijk schoon, wordt onstreng bedoel je? Ken je hem? Nee, nooit gezien. Maar je ziet zo dat hij kerel succes heeft. open succes. Zo heen die door het leven dartelt terwijl de vrouwen, de dollars en de sportkarren hem zomaar in de schot vallen. Dat zou kunnen. dat oh, hij de vrouwtjes in hun ooitje smoest. Dat kan bijzonder geestig zijn. Dat horen we dat wel, ja. Ik vraag me afleggen dat hij op ons intieme politiefeestje komt zo. Mevrouw van de commissaris verleiden. ja. Hij schijnt aardig op weg te zijn om in die opzet te zwaren. Wacht wat tot de commissaris in de gaten krijgt. Oh nee, niks van hand. Die heeft zelf ook een aardig vrouwtje opgesnapt. En is al de tijd niet meer van de dansvloer afgekomen. Nou, je zegt die oude snoepel. Daar snorkel ik van. Maar, uh, zijn jij niet ons intiem politiefeestje? Jackson, jij ondankbare hond denkt nou niet... omdat je toevallig een tikkeltje mijn superieur bent... dat je je ongestapt zo over ons festijn kunt uitlaten. Hoor. Je vergeet dat ik de penningmeester ben, maken. Door mijn voortreffelijk financieel beheer... hebben wij ons de luxe kunnen permitteren... om nu over de dansvloer te schuifelen... beneden verdieping van het Waldorf Hotel. Weet jij dat? Oh ja, neem me niet kwalijk voor, meneer de Oké, oké, okay, okay, dat kost je dan een whisky-schadevergoeding. Mijn een lang best, dat ik er zo goedkoop van afkoop. Baarman? Meneer? wel een whisky. Maak er drie van, baarman. En op mijn rekening, on the rocks. Oké, okay, meneer Bloemen. Nou, dan. No. Dat is niet missen. Een hele eer. Als zijn vrouwtjes zijn gevolgen. Kan niet missen. Heb ik niet gehoord? De dames zoeken hun echtgenoot. Tot de hele in de speldreken, die bouwmeisters. Hallo. Hallo. Hallo. Bloemer. Dat dat wordt gehoord, ja. Mijn naam is Jackson. Steven. Uit Steven. De wijkstkist, meneer Bloemer. Dank je, beste vriend. Uw gezondheid, heren. Gezondheid. Cheers. Gezellige boer hier bij jullie. Ja, al moest u die lui wat minder hard spelen. <laughs> Bent u ook een van het koos, meneer Bloemen? Ik? Nee, nee. Maar ik ben wel overal te vinden waar het gezellig is. Hoe laat hoeveel uur laat Kwart over twaalf. Over drie kwartier begint mijn dienst. En dat op een avond als deze, zeg. Ja, uh, wat leven. Uh, kwart over twaalf, zegt hij. Uh, excuseer me even, ik moet iemand opbellen. Gaat u gaan. Zeg, Larry. Ik heb jullie stem gehoord. Er zit toekomst in, dan zagen ja, zanger. zagen Kroerig. Zacht, mannelijk en toch. Zo'n beetje als. Uh, Tom Jones? Nee, beter. Een kruising tussen Tom Jones, Benjamin de Julië en Frank Sinatra. Een kruising? Hoe zou je die dit voor elkaar gekregen hebben? <laughs> zo, Zo, daar zijn we dan weer. Is dat walsje nog niet afgelopen? Oh, zo'n gouden dames die het slag op hun eigen echtgenoot kunnen leggen. Ja. Wat was dat? Ik niet. Kijk, het glaswerk gaat nog te dansen. Misschien een aardbeving. Mag ah, man gaat doen Hier. Ja? Die. die barst in het plafond. Is die net zo Waar? Daar, ja, daar. Daar. En hij wordt groter. We moeten eruit. Eruit! Niemand doet je met dat verrichter. Iedereen in de Daar, naast de tapkafbloemer, lekt de hoofdzakelaar van de microfoonversterking eruit. Vlug! weet, ben ik niet belast met het onderzoek. De hoge pieten vonden blijkbaar dat ik er wat al te nauw bij betrokken was. En dat schijnt u niet erg lekker te zitten, meneer Jackson? Nee, allicht niet. Het zou u ook niet lekker zitten als u op mijn plaats had. Nee. Enfin, de jongens die het onderzoek nu wel leiden, moeten het zelf maar zien te rooien. Ik stik geen vinger voor ze De werkelijke oorzaak zal trouwens al nooit bekend worden. hij? Uh, ja, ja, graag dat. Ik heb u eigenlijk laten komen om u te bedanken. Kom, kom. Toch wel, want u heeft die scheur het eerst opgemerkt. U hebt nog enkele tientallen mensen op tijd kunnen waarschuwen. Mij onder andere. Een vriend Larry, die op het ogenblik achter een winkel die Vega aan zit... bij gebrek aan grote wild heeft me gevraagd om u ook zijn dank over te brengen. Oh, jullie overdrijven? Nee, nee, zeker niet. En uh, als ik u ooit eens met iets van dienst kan zijn, meneer Bloemer... Dat kunt u. Zo? ja. Doe dit voorval, althans wat mijn aandeel betreft, liever te vergeten. Kijk u maar eens waarom. Zo, zo. Ik zie het, ja. De pers is u in de nek gevolgen. Ja, de muskiet hebben we met de pakken gekregen. Nou, nou. Allemaal erg vlijend. Ja. Bloemer, de redder in de nood. Bloemer, de man die het hoofd koel hield. Bloemer, bloemer. Bloemer. De foto's zijn lang niet kwaad. Dank u. Weet u dat ik zelfs een uh, aanbieding heb gekregen van een platenfirma voor een auditie? Mijn stem schijnt nogal aardig te klinken. Ik uh, werd geïnterviewd door de tv en kort erop werd ik opgebeld door een van die platenjongens. Aanpakken man, altijd doen. Er zit goud in. Eén gouden plaat en je kortje is gekocht. Ja, ik denk er dan ook sterk over om het maar te doen. Goed zo. <laughs> Binnenkort bent u een tieneridool en vallen alle meisjes voor u in zijn. Jackson? Ja, commissaris? Luister goed, Jackson. Je herinnert je nog wel die affaire in het Woldorf Hotel? Toen met het politiebal? Dat zou ik denken, commissaris. Ik was er zelf bij. Luister jij daar nooit naar de radio? Soms wel, als ik er de tijd voor kan zenden. Dan heb je het laatste nieuws dus nog niet gehoord. Het Empire State Building is ingestort. Wat? Ja, je hebt me goed verstaan. Het Empire State Building is ingestort. Nee, maar... Moet het een grap voorstellen? Het is helaas geen grap. Het is zelfs veel erger dan toen met het Weldorf. Het is een kwartier geleden gebeurd, midden op de dag. Alle kantoren werden bezet. Het aantal slachtoffers loopt ver in de duizend... als het er geen 2000 worden. En deze keer ben je wel degelijk met het onderzoek belast. Je begeeft je onmiddellijk ter plaatse, begrepen? Jawel, commissaris. Succes, Jackson. Dank u, commissaris. Griffin, stuur Larry naar me toe. Oh, nee, stuur hem onmiddellijk naar het Empire State Building... of wat er nog van staat. Hij zal me daar wel vinden. En laat me wagen voor rijden. Afschrikkelijk, nou, Jackson. Afgrijselijk. Dat mocht je wel zeggen. Die goede oude Empire steeds nog wel. De Bots van New York. Nou, zo oud is in Houden niet. Een goede dus... eeuw, misschien. Kijk eens. Waar nou, kijk ik op de Hm? Wat? Ja? Hey. Hier tussen de journalisten. Kijk nou aan die hier. Ah, beetje vuil, stier is hoog met het... Nee, sorry. Niet. Volk oh, daar, Gary. Volk oh, Denk aan de volk daar, de ik Ach ja, die ventje. Bloer. Vooruit op gepast. Ik schrijf het erop aan te leggen een in een instortende gebouwen te kruipen. Ziet als je het mij vraagt. Het is nou niet precies het geschikte moment om geestig te zijn. Hè? Sorry, Jackson. Oké, okay, oké. Okay. Vooruit, mensen. Opzij. Opzij. Politie. Opzij, mensen. Politie. Oh. Inspecteur Jackson. Hallo, Bloemer. Zit er een onheilspellende betekenis in? dat je mij niet met Bloemer aanspreekt en niet meer met meneer Bloemer? Och, nee, natuurlijk niet, meneer Bloemer. Sorry. U, uh, u was er toch niet weer in? Uh, ja, inderdaad, het was binnen. Beneden in de rol. Je zou zeggen, hij kan het niet laten. Hè? En uh, kunt u me al wat uh, nieuws vertellen voor u officieel als getuige oproep? Iets waar we alvast een begin hebben? Helaas niet, meneer Jackson. Behalve dan dit: de ramp vertoont veel gelijkenis met die van de Woldorf. Ik hoorde hem kraken. Ja, waar is Peet? Ik was met hem praten met de Duitse ambassadeur beneden in de rol over auteursrecht in Duitsland. En toen zag ik die barst. Ik riep... Ik, ik riep eruit. Er was geen ontwissel. De meeste mensen die op de benedenverdieping waren... zijn er inderdaad uitgekomen. Behalve een paar die op straat nog toevallend gesteenten werden geraakt. En het Empire State Building kan een aardig stukje wegvallen... zoals u dat ziet. Inderdaad. Ik uh, heb zelfs een hond naar buiten gedragen. Die is ergens al vast geworden. Erg geldhaftig zal het wel weten. En waarom zou het dat niet zijn? Ach, oh, oh, ik heb er eens geluk gehad. Het is wel wat je geluk noemt. Als u in die gewoonte volhoudt, meneer Bloemer, om u in instortende gebouwen op te houden... ...krijgt u vroeger vlaag toch iets op uw kop? Wie weet. En dan laat ik u nou maar weer aan de perswens over. Mag ik u morgen om drie uur op mijn bureau verwachten, meneer Bloemer? Graag zelfs. Dank u. Kom, Larry, we hebben nog heel wat te doen. We zijn aan het werk, man. Eh, ik moet deze avond nog even hebben een lijst van de getuigen... ...en een dagvaarding in de loop van morgen voor de heren architecten aannemers en zo. Die zijn al lang niet meer aan lezen. Huh? Ach, nee, tuurlijk niet. Sorry, mijn hoofd. Nou oh ja, een paar eminente kerels dan wat hoogbouw betreft... ...in de tekeningen van de Empire State... ...en een volledig rapport over de Holocaust. Want uh, er moet ergens een parallel te trekken zijn. Ik zal doen met de kant, Jackson. Volgens niets. Het we net zo gaan met de Waldorf. De zaak begraven. Geen enkel intelligent besluit. Troost je, Jackson. Je bent niet de eerste. Weet je wat jij moet doen? Nou, wat dan? Zoals je weet, we staan er tegenwoordig van die handige dingetjes die ze computers noemen. Ja, ja. dat je dat ik dat niet wist? Toch wel? Inderdaad, ja. Maar zelfs onze grote vijf miljard dollar computer bleef het antwoord schuldig. Meer informatie vroeg hij. Computers uit een boze... Je praat als mijn grootvader. Hallo, bedankt. Kijk, wat ik je wilde zeggen is dit. Je voert de computer alle gegevens over het Woldorf... en je voert hem alles over het Empire State. Ah. Ja, ik snap waar je naartoe wilt. De gemeenschappelijke factor. Precies, de gemeenschappelijke factor, ja. En als je die hebt, ga je daarop werken met je menselijke fantasie... en deductievermogen, iets wat de computer bepaald niet bezit. Ah. Klinkt niet gek, Lenny. Ik maak er meteen werk van. Wel... Nou ja, dat zie ik. Staat er niet zo te lummelen, Jackson. En ga zitten. Dank u, commissaris. En, Jackson, laat nou maar eens horen. Nou, uh, ik heb alle gegevens over de rol van de computer gevoerd... en alle gegevens over het Empire State. Juist. En het antwoord van de computer luidde... Bloemer. Ja, ja. Precies. Bloemer. De man die door de hele pers op handen wordt gedragen. De nationale held. Troetelkind van de dierenbescherming. Morgen komt zijn eerste gramofoonplaat uit. Wordt natuurlijk op slag een topper. Daar kun je donder op zeggen. Gefeliciteerd door de president hoogst persoonlijk. En jij draait tien man de bak in. Ik, uh... En je vergeet nog iets, meneer Jackson. Morgenavond gaat de eerste wereldtelevisieshow de lucht in. En weet jij wie de United States daarin vertegenwoordigt? Bloomer. Jack Bloomer. De nationale help, De stem van Amerika. Nou, jij... Misschien bent u niet op de hoogte van het experiment dat ik heb uitgevoerd... ...in het bijzijn van drie getuigen. Ik heb de heleboel banden gevuld. Ja. De getekende getuigenverklaringen heb ik in de zak. Steek mij van wal. Je maakt me gematigd nieuwsgierig. Toen ik het antwoord van de computer had gekregen... ...dat was uh, eergisteren... ...heb ik een paar lui aan het werk gezet... ...om een natuurgetrouwe maquette te maken van de Waldorf... ...en van het Empire State Building. Om je huiskamer mee te versieren, zeker. U kunt het zich permitteren om sarcastisch te zijn. Nee, niet om een huiskamer te versieren... maar om de probleempjes van de dienst op te lossen. En dan nog meestal buiten dienst sturen. Je hoeft niet brutaal te worden, Jackson. Ter zake. Jij maakte dus die maquette. En toen? Ik had ook een bandopname van het verhoor van Bloemer. Die opname liet ik draaien. Ja, ja. En ik mag aannemen dat je maquette toen ineens stortte als een kaartenhuis. Ja, commissaris. Hm. Het stortte niet alleen in... het brokkelde in elkaar als een even oude kaas... Nou ziet toch zelf uit? Dat zegt me niks, Jackson. Zegt me helemaal niks. Nee? Nee. Waarom niet? Wel mijn jongen, jij bent nu onderhand wel lang genoeg in dienst om te beseffen... om te weten dat een bandopname niet als bewijsmateriaal kan fungeren. Nooit. Je kunt de band laten zeggen wat je wil. En ook laten doen wat je wil. Wie vertelt mij bijvoorbeeld dat die kleine geniepige Jackson... Geen kleine, geniepige, onhoorbare subgeluidjes aan zijn bandopname toegevoegd. Om gelijk te krijgen, hè? Ja, maar... Precies, maar... Ligt niet in mijn lijn Jackson om een ondergeschikte te laten vallen als ze zich op glad ijs begeven. Maar wel als ze klungelen. Want klungelen is iets waar ik niet tegen kan. Aan jou te bewijzen dat je niet klungelde. En er is zelfs haast bij, want ik wil deze zaak uit de doeken hebben voor morgenavond, snap je? Zodat onze bloemer, als hij onschuldig is... En daar ben ik van overtuigd. Ze een kans krijgt voor die wereldtelevisieshow. Heb je dat? Niet helemaal, commissaris. Wij nou, luisteren goed. Je doet je experiment nog maar eens dunnetjes over. In mijn aanwezigheid. Laten we zeggen, morgenmiddag om half twee. Morgenmiddag om half twee? En, en dan moet ik een nieuwe maquette klaar hebben? Dat heb je goed gezien. Maar dat gaat eenvoudig niet. Een dergelijke woordkeus wens ik op mijn bureau niet te horen. Dat gaat wel, meneer Jackson. Alles gaat als je dat werkelijk wil. Dus morgenmiddag hier op de binnenplaats. En dit keer niet met een bandopname. Bloemer zelf. Jij zorgt voor een versterker, een luidspreker en een filmcamera. Voor de getuigen zorg ik zelf, wel begrepen? Jawel, wel, commissaris. Dat was dan dat. En laat me nou met rust, Jackson, want ik heb toch belangrijke dingen te doen. Zoals? En vooral geen praatjes. Voor Jackson. Je voor me, Alsjeblieft. Dank je. Goeie hemel, mijn zieluwen. Ja, dat kan ik je niet kwalijk nemen. Als jij geen gelijk krijgt, vreet de grote baasje met huid en haar op. Minstens. Dank je. Ja, hoe vind je dat die maquette eruit ziet? Hm, lang niet gek. Is de tommel droog? Dat hoop ik maar. Ik heb er de hele nacht met een haardroger bij gestaan. ...stel dat je journalisten erin staan gapen. Ook zij zullen je leven vellen als je geen gelijk hebt, Jackson. weet ik dat niet weet. Hoe laat heb jij het? Uh, een paar minuten voor half twee. Zeg, jij hoeft die sigaret niet op te eten. Sorry. Hé, hey, Jackson. Heb je weer thuis voor de krant? Maak het kort, hè. Is het waar dat je bloemen op de gedraaid? Dat klopt, ja. Hmm, dat komt voor wat? Zolang iemand nog verdacht is, meneer, wordt er niet uitgeweid... ...over zijn vermoedelijke misdaden. Dat zou u horen te weten. Kwestie van opvatting. Maak je nou ook gewoon geen illusies, vriend. Hij komt vrij. En dan is vrij of niet vrij. Zijn schaapjes heeft hij al bedrogen. Hoezo? Wist je dat er niet? Vandaag komt zijn eerste gramofonvaat op de markt. Eruit heet ie. Die was al uitverkocht voor ze met de winkels op de toonbank hadden. Dat verandert niets aan de zaak. Oh, jawel, jawel. Wat kun je dat zullen we zien. Ik heb je de baas? Met bloemen. Met bloemen. Hallo, Jackson. Je hebt je maquette op tijd klaargekregen, zie ik. Ja. Het was een heksentoer, commissaris. Dat wil ik best geloven. Versterken? Hier, vijftig op. Ruim voldoende. En de luidspreker heb je in de benedenverdieping van je maquette gestopt. Zoals u kunt zien. Mooi. U kent meneer Bloemer? Natuurlijk ken ik meneer Bloemer. Hallo. Hallo, Jackson. Je blijft je beweringen volhouden? Jawel. Nou, we zullen maar spoed achter de zaken zetten. Verdachte Bloemer, zoals je weet heeft inspecteur Jackson het in zijn eigen wijze hoofd gehaald... dat u met uw stem gebouwen kunt doen in Raar tijdverdrijf is het mij, vraagt maar goed. Om dit te bewijzen bent u nu hier. U vertelt een verhaaltje in de microfoon... en uw stem, versterkt nog wel... wordt naar de benedenverdieping van deze maquette... van het Waldorf Hotel gelijk. U was daar op het moment van de ramp. Ik uh, was daar, ja. Mooi, vooruit aan mij. Camera, bandrecorder aan... getuigen wakker worden... journalisten, komt dicht houden! Uh, wat, uh, wat moet ik eigenlijk vertellen? Oh, iets uit uh, sneeuwwitje van mijn part... Je versterker aan, Jackson? Ja, Sneeuwitje, Sneeuwitje. Oh, oké, Sneeuwitje. Sneeuwitje was de dochter van een koning. Maar de koningin was gestorven. Daar had Sneeuwitje zeer veel verdriet over. Na een paar jaar werd de koning een beu en hij hertrouwde met een kring van een mens. Dat kring van een mens werd dus sneewitje stiefmoeder. En die was erg ijdel. Ze kon niet verdragen dat iemand mooier was dan zij. Elke avond ging ze voor de toverspiegel staan... en ze vroeg spiegeltje, spiegeltje aan de wand... wie is er het mooiste in het land? Oké, okay, oké, okay, hey. dat is genoeg. Als zanger mag je heel wat in je mars hebben, meneer Bloemer... maar als sprookjes vertellen, ben je geen knip voor je neus neuswerk. En, Jackson? Daar staat je, maar dan nog steeds, hè? Blakend van gezondheid en in volle glorie. Uh, ja, ja, kom eens langs. Maar uh, misschien moet de versterking wat harder. Nou, nee. oh, vooruit dan maar weer. Ga door met je ellendige vrouw Bloemer. En, hey. de en de spiegel zei steeds: Jij koningin. En dan was ze in de nopjes. Maar Sneeuwwitje werd een mooie tiener. Zo mogelijk nog mooier dan de stiefmoeder. En op een zekere dag vroeg de koningin weer aan de spiegel: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het land? En het spiegeltje antwoordde: Jij bent erg mooi, koningin. Maar Sneeuwitje is veel mooier. Ontroerend, en... geweldig. Ik ben er kapot van. Boel afbreken, jongens. Jackson, jij hebt je kans gehad. En ik zou hem maar rustig ongelijk bekennen. Ja. Eén ding nog alsjeblieft. Ja, riep... wat nou nog? Meneer Bloemer, wilt u zo hard als u kunt eruit uitroepen? Dat riet u toen ook in de Wolder en waarschijnlijk ook in het Empire State. En dat is ook de type van uw plaat. Ik vind het al lang best. Daar gaan we dan. ar Nog eens. Dat is een raad van mijn bureau. Afijn, ah, die maquette staat er nog, Jackson. En dit, mijn heer, is dan het eind van ons experiment. Jackson, morgenochtend kom je bij mij om verdere details betreffende je toekomst te regelen. Meneer Bloemer, u gaat natuurlijk vrij uit. Een van mijn wagens zal u wel naar uw World Television Show rijden. Meneer, bedankt. Ik hier aan de bar een stukje kraag te drinken, Jackson. Daar los je niks meer op. Wat weet jij daarvan? Heb jij ooit wel eens zo'n blunder begaan als ik? Een blunder zeg je nou? Je beweerde nog wel dat je altijd gelijk had. Oh je kop, en neem een nou, we nemen whisky. Waaruit dan maar. Op de gezondheid van Bloomer. Op zijn stinkgummeld En op mijn politiecarrière zullen we dat maar zeggen. Kop op, Jackson. Op betere tijden. Iedereen heeft wel eens een beetje tegenslagen. Proost. Weet je, Larry, die kaffer kan zijn stem veranderen. Als hij dat wil, kan hij daar alles mee laten barsten. Ik had het kunnen weten, want ik heb hem ondervraagd op mijn bureau. En toen is er toch ook niks gebeurd? Geen scheur, niks. Stil nou, hè? De Wereld Televisie Show gaat beginnen. En jij, wie het voor mijn krijgt, Larry? Het klanken... Hij vertelt en praat hem ondertussen, maar begint er niet te barsten. Til nou de president. Heb je presjef? We slaan er geen waarschuw. En die vent geen fatsoenlijk Engels praten. Til nou toch, Jackson. Respecteer, als u zo vriendelijk zou willen zijn, de klanten. Jouw klanten, hè? We staan zeker allemaal Russisch, hè? Je bent de communisten hier. Wat let maar op, ik sla. Houd oh, ja, op, Jackson! Schijn we uit op te gooien, eruit. Ah, ja. And now, ladies and gentlemen, representing the United States of America, the voice, the one and only Jack Bloomer, with the greatest hit ever, Arise. Moet je hier door die kapotte ramen komen kijken, Jackson? Alles, alles in de omtrek is ingestort. Overal waar je kan zien. Ja, met ook die koffie maar. Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. knap de les van ja, op, op. Weet je, Larry, ik zag het aankomen. Ik gooide die fles whisky niet in de tv omdat ik dronken was en de omgeving ligt tegen de groen nu, hè? Zo te zien staat er in ieder geval nog maar weinig Het Dus overal waar een televisie aan stond. Wereldtelevisieshow, Larry. Wereldtelevisieshow. Overal ter wereld waar een tv aan stond. Daar heeft hij het op een gestuurd en het is hem aardig gelukt ook. Wereldtelevisie. Iedereen die zijn tv had aanstaan... Want erop gerekend dat zijn bovenburen, zijn onderburen, zijn linkerburen, zijn rechterburen op hetzelfde programma hadden afgestemd. En dus stond bij iedereen het toestel keihard aan. En, uh, wat zal er nu verder gebeuren? Kijk maar door het raam en blijf kijken. Zult je je misschien niet eens verbazen? Daar heb je ze. En het zijn allemaal bloemers. Allemaal hetzelfde, dezelfde gezichten. Hetzelfde gekleed, honderden, duizenden bloemers. niet alleen hier, Harry. duizenden, maar miljoenen. bloemers. Maar waar komen ze vandaan? Ik zal het niet weten. Ze zijn in elk geval gemakkelijk gemaakt. gemeenschappelijke factor. Oorspronkelijk luisterspel door Paul van Herk... bewerkt door André Muurs. Roeverdeling... Jackson... Paul van der Lek. Larry... Hans Kassenbach. Bloemer... Hans Veerman. Commissaris... Frans Zomers, Barman... Tony Voleta, Journalist... Herb Oeirizant. Technische realisatie... Ton Bortier. Assistentie... Henk van der Steeg. Regie... Are you think?